Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet zet ruim 20 miljoen euro opzij voor werknemers die door milieumaatregelen hun werk verliezen, zoals mensen die nu nog bij kolencentrales werken. In het regeerakkoord staat dat in 2030 alle kolencentrales dicht moeten zijn. Minister Wiebes wil onderzoeken of dat sneller kan. Vakbonden willen al langer dat er een vangnet komt voor mensen die hun werk verliezen, vergelijkbaar met het Mijnwerkersfonds na de sluiting van de Limburgse Mijnen. De Russische president Poetin heeft twee kopstukken van de politie ontslagen. Ze waren betrokken bij de arrestatie van een onderzoeksjournalist. Hij werd verdacht van drugshandel, maar veel mensen denken dat het een set-up was. Ivan Kolunov werd dinsdag vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Gisteren was er nog een groot protest in Moskou tegen de hele gang van zaken. En daar werden toen honderden mensen opgepakt. De afgezette dictator van Soedan, Omar al-Bashir, is aangeklaagd voor corruptie. Hij zou onwettig verkregen rijkdom hebben vergaard. Wat dat precies is, zegt de Suranese justitie niet. Bashir werd in april na 30 jaar afgezet door het leger. Hij werd eerder al beschuldigd van aansporing tot geweld... en betrokkenheid bij de dood van demonstranten. Minister van Nieuwenhuizen maakt zich zorgen over de aanhoudende problemen bij het CBR. Mensen die bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring moeten inleveren... om hun rijbewijs te houden, krijgen soms pas na een half jaar bericht. Het CBR zegt dat ze hard op zoek zijn naar extra artsen. De enorme wachttijden voor de gewone rijexamens zijn inmiddels wel weggewerkt. Het weer, lokaal kan er een bui vallen, mogelijk met onweer. Vannacht is het grotendeels droog en dan koelt het af tot een graad of elf. Morgen is het eerst bewolkt en is er ook wat regen. Later wordt het droog met soms wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 25 graden. Later op de dag mogelijk opnieuw onweer. Dit was het NOS Journaal. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Fiesel Radio Show 1337 hier op CWM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek in late uurtjes in dit Radio Twee nieuwe werken. We beginnen met Shakuhachi Music van Rodrigo Rodriguez. En, um, even kijken waar komt hij ook alweer vandaan. Volgens mij Argentinië, woont in Spanje. En, maar zit veel natuurlijk in. Japan, Want shakuhachi is een Japanse traditionele fluit. En hij heeft al diverse albums gemaakt. Even uit mijn hoofd, een stuk of 4, 5 al. Um, ja, en dit album heet Music for Yoga and Reiki. Koma, uh, relaxation, music for uh, with of zoiets so um, uh, shakuhachi. Daarna, um, meneer op gitaar, Ciro Hurtado. En Altiplano zou heten, dit album. En eh, nou, daar gaan we daarna even naar luisteren. Mocht je meer mee willen lezen, terug willen luisteren... kan allemaal via de website van peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 www.purplepiano.com